Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen nacht is een agent gewond geraakt... bij het beëindigen van een illegaal feest in Best in Brabant. Volgens Omroep Brabant was de geluidsoverlast enorm... en leek het steeds drukker te worden in het sportcomplex... waar dat feest werd gehouden. De politie viel binnen met 13 eenheden... en stuurde de honderden bezoekers naar huis, maar velen wilden dat niet. Agenten werden onder meer aangevallen met brandblussers. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Twee mensen zijn aangehouden. In verschillende Israëlische steden zijn gisteravond mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. En ze eisen ook vervroegde verkiezingen. Ik wil dat er een elekting in de volgende vier maanden maximum het is vandaag precies een half jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. Volgens Hamas zijn in Gaza inmiddels zo'n 33.000 Palestijnen gedood. Gisteravond konden vaste gasten van het café in Ede, waar vorige week een gijzeling plaatsvond, weer een biertje aan de bar drinken. De heropening verliep rustig, schrijft Omroep Brabant. Een week geleden werd dat café wereldnieuws toen een man van 28 vier personeelsleden urenlang vasthield. De man zit nog vast. Vorig jaar werd hij ook al eens veroordeeld voor een bedreiging. PSV is hard op weg om kampioen te worden. Gisteravond werd AZ eenvoudig opzij gezet. Het werd 5-1 in Eindhoven. Trainer Peter Bos genoot opnieuw van zijn PSV. We speelden bij Vlagen erg goed. Maar ook bij Vlagen heel slordig balverlies. En dat was wel jammer. Maar het voetbal wat we graag willen spelen. Het afjagen van de tegenstander. Geen tijd aan de bal geven. Uh, we zaten er bovenop. Uh, en bij Vlagen geweldige combinaties. Er waren gisteren nog drie wedstrijden. Twente won met 2-0 van Fortuna Sittard. Herakles versloeg Sparta met 2-1. En Pek Zwolle was met 2-1 te sterk voor Excelsior. Vandaag wordt er ook weer gevoetbald. Onder meer Vitesse tegen NEC. En de klassieker later in de middag Ajax tegen Feyenoord. Het weer, vanochtend op veel plekken zonnig. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking. Het wordt vandaag tussen de 17 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Positieve manier in de uh, spotlights wil plaatsen. Ze begon zo'n tien jaar geleden met een uh, concert in het uh, Lincoln uh, Jazz Center in uh, New York. Men brengt zo rond de twee, drie jaar een uh, album uit. Uh, het laatste album is net uitgekomen, heet The Truth to Power met dus Jeremy Pelt op trompet, Wayne Scroffery op uh, tenorsax, James Burton III op trombone. Victor Gold op piano... Rasheen Carter op uh, bas... en dan ook nog Mark Whitfield op drums. Uh, dit nummertje wat je gaat horen... Solo Quaille, is een uh, tribute... Uh, aan de acteur... de zwarte Amerikaanse acteur Sydney Poitier. Black Art Jazz Collective. <muches>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 brengt ons bij Mike Ledon. Het is een groovy organist uit Amerika ook. Die heeft samen met een gospelkoor een fraaie plaat geproduceerd. Dat heet A Wonderful. En we gaan luisteren naar zijn vertolking van de nummer van het popduo of het soulduo Ashford and Simpson. Ain't nothing like the real thing. Mike Ledon Groover Quartet. Oh, baby. Oh, oh,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 My brain raising so much cane. What can I do, baby, without you? I'm too blue. Life was just a bowl of cherries, a wonderland full of nymphs and good fairies. Give my heart to you. What did you do? You broke it in two. I like to take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 Uh, die uh, na verwachting uh, volstaat met uh, up-tempo uh, nummers. Um, een glansrol daarnaast ook nog voor uh, Pieter Washington op uh, Bas. maar de eerst nog een nummertje van het album waarmee ik de uitzending begon... Adam Schroeder en Mark Maas te celebrate the music of Clark Terry. Het nummer Serenade to a, a Bus Seat. En dat werd uh, gevolgd door het trio van gitariste Dave Stryker... met uh, Bob Mincer op uh, saxofoon Bob Minster van de Yellow Jackets... Um, ja, die Stryker brengt um, ja, ook zo om de twee, drie jaar groovy albums uit... die uh, stevig geworteld zijn in de jazz-traditie van de jaren 50 en uh, 60. En het laatste album waarvan je dus net het uh, nummertje hoorde... Um, Cold Duck Time, dat is trouwens een nummer oorspronkelijk van Eddie Harris, de saxofonist... Um,